Giel van der Velden met het NOS-journaal. President Trump dreigt Brussel met een importtarief van 30 procent. Dat moet ingaan op 1 augustus. Begin april noemde Trump nog een tarief van 20 procent. De Amerikaanse president stuurt brieven met importtarieven naar allerlei landen en nu dus ook naar Brussel. Europees Commissievoorzitter von der Leyen vindt 30 procent niet verstandig. Ze waarschuwt de VS voor tegenmaatregelen. Von der Leyen rekent erop dat er op 1 augustus een akkoord met de VS ligt. In Oekraïne zijn door Russische aanvallen zeker twee mensen gedood en twintig anderen gewond geraakt. Volgens het Oekraïnse leger zijn afgelopen nacht 600 Russische drones en 26 raketten afgevuurd. Een groot deel daarvan kon worden neergehaald. In het centrum van Okmar is een boa bewusteloos geschopt. Twee boa's wilden gisteravond een man op een scooter aanhouden, maar die verzette zich hevig. Hij schopte de ene boa tegen het hoofd, de ander bedreigde hij met een mes. De dader, een man van 25, werd later in Alkmaar opgepakt. De boa die bewusteloos werd geschopt heeft een hersenschudding, maar hij is wel uit het ziekenhuis. Voor het eerst is er geoogst bij de eerste zeewierboerderij ter wereld. De directeur van de boerderij bij een windmolenpark op de Noordzee zegt meer zeewier te zien dan gedacht. Het wier dat nu uit het water wordt gehaald gaat naar een fabriek in Frankrijk, waar het wordt verwerkt tot ingrediënten voor sokken, verpakkingen en cosmetica producten.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 Het weer. In het zuidwesten, zon. In het noordoosten, meer bewolking en een enkele bui. Het is 22 tot 27 graden. Morgen, bewolkte wat lichte buien. Ook wat zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM Verkeersinformatie.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 the waiting Het schijnt lekker uh, hier in Zandvoort. En uh, daar genieten Thomas en ik uiteraard ook van uh, lekker temperatuurtje. Ook in de studio aan de Tolweg 10A. Als we het daar toch over hebben, wil je meekijken in de studio zfm-live.nl. Kijk je live mee? Wij zijn er tot aan vijf uh, uur, uh, Thomas. Ja? Jazeker. En we gaan uh, straks even op zolder kijken wat daar allemaal te uh, vinden is. Nou, een hoop, denk ik. Een hele hoop uh, op <laughs> zolder. In ieder geval, Rendel uh, is uh, op zolder. Ja. En uh, ja, dat gaat natuurlijk onder meer over zijn uh, eigen raceklasse, de ITCC. En hij komt vast en zeker ook nog wel even terug op de Summer Trophy op het uh, Sikwi... Van uh, vandaag, denk ja. ik zomaar. Uh, dan, ja, het circuit van Zandvoort. Ja, circuit van Zandvoort. Uh, ja. ja, ja, ja, ja. Ben uh, benieuwd. ja. Wat gaan we nog meer allemaal doen? Uh, ik heb voor jou nog het beest van de week, uiteraard. Ja, het inhouding. beest van de week, mooi. Ja. En, uh, uh, Weet jij of hij er is? Hij is er weer. Is hij er? Jazeker. Oh, ik krijg nou wat. Ja, dus uh, straks uh, na vijf uur hoorden we weer uh, Fred Hij Geen lekkere banden, geen uh, gesneuvelde echt? autoruiten nee. of uh, andere dingen. Oh, hey, Fred? Oh, oh, oh, oh. Hopelijk komt het uh, nou wel goed. Ja, vorige week had hij echt uh, autopech. Ja. En voordat dan de ANWB er is, dan uh, ben je twee uur verder. Ja, dus, uh, dat is Dan had hij om uh, vijf of zeven binnen kunnen komen. Had geen echte simie natuurlijk. Nee. Nee, maar in ieder nou, geval... Wel top. Wel top. Ja. Zometeen rond kwart voor vijf. Dan uh, gaan we even babbelen wat hij uh, allemaal in zijn programma heeft. Wij hebben een verzoekplaat van jou in uh, dit programma. Ja, lekker. En dat is Tromai. Formidable. Formidable. Tu formidable. étais formidable. J'étais formidable. Nous étions formidable. Formidable.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 En dan is het bijna kwart over vier en dan denk je, dan gaan we dit uh, krijgen, weet je wel. De pit report, maar, uh, ja, Rendel heeft. Ja, deze week op de kalender uh, de ICC, Oh, Ja, de ETSTC uh, op Zolder. Ja, uh, druk. Ja, daar is uh, Rendel ook en hij is de organisator van die uh, raceklasse. En net hebben we de 90s uh, cars uh, gehad, uh, daar op het uh, circuit. Ja. Die moesten tot uh, kwart voor vier racen. En dan uh, komt nu de prijsuitreiking daarvoor. En dan mag uh, Rendel op het uh, podium de prijs uitreiken. Yeah, well. Dus voordat hij net uh, de beker voor de <laughs> eerste plaats uh, kon uitreiken... kon hij nog net tegen jou zeggen... Ho, ho, ho, I'm on the radio, I'm on the radio. I'm on the radio. <laughs> nou ja, dus uh, dat gaan we zo rond en nabij uh, kwart voor vijf doen. Dan gaan we nog even kijken of we met uh, Rendel daar uh, contact kunnen krijgen. Nou, ja. heb je verder ondertussen we moeten het schema een beetje omgooien. Ja, uh, zullen we anders nog een plaatje draaien dat ik daarna het dier van de week doe? We gaan een plaat draaien en uh, daarna is het uh, dier van de week tijd. Dat vind ik een heel goed uh, plan. Do doen we dat zo? Nou, toch. En daar komt hij eindelijk aan, de plaat waar je een heel klein beetje van gehoord had. Ja, Ed Sheeran. Ed Sheeran. Yes. Azizam. Azizam. Azizam. <laughs> Zo meteen om kwart voor vijf de pit Report normaal gesproken, dan dier van de werktijd Beest van de week, dat gaan we nu uh, lekker doen. En, uh, ja, dat uh, beest uh, dat, uh, zit al een tijdje op een uh, baasje te wachten volgens mij. Ja, nou, nou ja, het beestje is pas elf maanden jong. Dus op zich oh, valt het Oh, dat mee. valt best mee. Ja. Het is namelijk uh, Bunny. Bunny, wat een mooie naam. Dus, denk eens na, wat zal dat zijn? Uh, geen idee. Konijn? Heel goed, Rob. Wow, wow, wow. Het is dus een dame van 11 maanden jong en uh, helaas wegens omstandigheden kon ze niet meer uh, in haar huis verblijven. Ze is een uh, nieuwsgierig uh, aangelegd konijntje en uh, komt graag naar je toe, knuffelt graag met je. Dus uh, ze is uh, gezellig en heel gek, dat ook Rob. Oké, okay, ja. En, en houdt van heel veel aandacht. Oké, okay, en ze wil nu al een huisje, nog ja. zo lang voor kerst. En het liefst zeggen. met een ge gecastreerde vriend. Oh, oké. Okay. Nou, een leuke konijntje, 11 oh, uh, maanden oud. Dus ja. uh, Nou, nog een uh, jong ding, hè, om ja, het zo te ding. zeggen. Dus, uh, ja, en uh, ze zit natuurlijk uh, in het dierenhuis uh, bij de Keesomstraat nummer 5. Dus uh, mocht dat wat, uh, mocht je naar Bunny willen kijken. Ga dan even langs bij het dierenthuis. Even een afspraak maken en dan kan je komen kijken daar ja. uh, in het uh, Kennen met -thuis aan de Keesomstraat nummer 5 hier in Zandvoort. Helemaal goed Rob. Ja, yeah, Bunny, het uh, dier van de week uh, hier uh, bij ZFM. En uh, Bunny, jij ja, ja, vroeg van uh, welk dier uh, zal dat zijn, weet je wel? Bunny Bugs. Bugs. Ja, ja, uh, ja, ik denk Bunny, ja. Ik denk dat kan geen uh, herdershond zijn, uh, bijvoorbeeld. Er uh, <laughs> ah, ja. stond geen herdershond, uh, geen bunny van de week te grommen naar mij. hoor. Nee? Dus uh, dat uh, net niet. Dat was nou. wel een andere naam. Ja, jij had nog wat van de week, hè? Ja, met een herdershondje. Heel lief geweest, ja. hoor. Ja. Maar uh, die, die, die wilde niet dat ik uh, in de buurt van het terrein kwam waar die stond te waken, zeg ja. maar. Uh. Ja, dat snap ik. Dat was uh, ergens in Zwaashoek. Uh. <laughs> ja, dus... Uh, <laughs> nee, ik denk, als je achter me komt dan duik ik daar het water in. Uh. <laughs> en ik kan heel snel zwemmen, ja, dus, hoor. Uh, met een herdershond achter je aan, dan kan je in één keer heel snel ja, kan uh, heel zwemmen. De, zwemmen. Ja. Ja. Nou ja, B Bunny dus, het uh, lieve kleine konijntje. En dat bracht mij ook bij uh, Bed Bunny. Gaat een Flesny op zijn neus? Ja, Bed Bunny en die, uh, die maakt heel veel uh, ja, lekkere zonnige muziek. Ook heel erg populair. Hè? Bunny ja. staat daar in de Spaanse top 40 wel uh, een keer Hoog. of tien uh, genoteerd. Hier is hij bij Bunny. Ik ben Disco. Como cuadro frito colo el perico pericol blanco, si, sí, si, sí, el tu ah ah no te confundas, no, no me ahora vita, ey, un chate cañita en casa de toñita, y perro se siente cerquita, si, sí, si, sí, si, sí. con el campeonato nadie me lo quita, se besa nuevo, no me van de ese nuevo, ok, puerta <tose> rico, como bapón y okay. va a ser gritar. Ik Tengo adversario, no, con los yanquis los más aguanzados, a correr contra vela, sacamos los tagos. Cuidado, canal. Ja joh, wat een geweldige plaat Bit ben hier hoor je zo uh, op. Uh... De Salesforce Radio. En uh, ja, het vliegen van de hak op de tak hoor. Dat gebeurt allemaal hier. Maar het ging wel goed uh, gelukkig. Nou ja, zodra dan gaan we nog een uh, verzoekplaat draaien. En dit is eigenlijk mijn eigen verzoekplaat. Uh, Johnny Gill. Een hele tijd geleden. Rap You the Right Way. mine. Het blijft altijd apart als wij met het dier van de week bezig <tie> zijn, Thomas. Ja. Het gaat om een konijntje. Moeten we altijd aan dat plaatje denken van een lief klein konijntje had een vliegje op z'n ja, neus. Ja, dat zei, ik, dat zei ik Ja, al ja. Al. jij begon er weer over, maar <tie> dat is inderdaad zo. Maar uh, Buddy, wel of geen vliegen uh, op uh, de neus, zit wel op een uh, leuke baasje te wachten in het uh, Kennen met Dieren zo so, ja, stond je de platen van begin jaren 90, uh, Johnny Gill en Rap You, de Right Wave, eind jaren 80. Ja, klopt inderdaad. Ja toch? Ja. Oké, okay, nou, we hadden nog een uh, verzoekplaat uh, binnenrijden. Ja, te en, uh, jaap kwam er mee, uh, omdat jij een beetje in die uh, zomerse lounge uh, fase zit vandaag. Ja, ja, lekker hoor. <laughs> ja, uh, dat zeker, dat zeker. Uh, kom hij er mee dat uh, er is een band dat heet Low Addicts. En uh, ja, daar had hij een nummer van uh, voorgedragen. En uh, hij heeft schijnbaar uh, uh, Dylan gesproken vanuit die band. En uh, dat schijnt uh, ja, een lekker nummer te zijn. Nou oké, okay, Dylan en uh, Jaap. Nou, hij komt eraan en uh, had het nog wat met uh, de dus, uh, GP te maken. Volgens mij had hij daar ook iets over. Maar Nee, dat, <laughs> dat is weer een ander verhaal. <laughs> dat komt omdat uh, wij Rendels zouden spreken, toch? Oh, ja, dat we niet voor die, uh, ja, voor, voor voor die Plato uh, zouden spreken. Ja, draaien. precies. Dus die wil altijd klassieke horen. Ja, ja. ja oké. Okay. Ja, Helemaal duidelijk. Daar komt hij aan. We zijn wel lekker bezig, hè? zo met uh, de muziek, uh, Thomas. <laughs> Vooral het vorige nummer. Ja, dat, uh, ja, ik kende het nog niet, maar uh, wel lekker om, uh, om te horen en te draaien op deze zaterdagmiddag op de radio. Ja. Ja. Helemaal niet verkeerd. En, uh, ja, omdat we toch een beetje in die uh, zomerse sfeer uh, zaten met uh, wat uh, loungeachtige klanken... draaide ik ook nog uh, People from Ibiza erachteraan. Ja. Zitten we helemaal in de Ibiza-sound. Uh, uh, we waren vandaag al mee bezig. Dus, het uh... is vorige week niet doorgegaan, hè, Ibiza-markt. Nee, nee <laughs> maar op de radio hebben we één al Ibiza. Ibiza dus ja, uh, dat vind ik ook. Helemaal goed. Nou ja, snel een kwart voor uh, vijf gaan we naar Zolder. Nou, ik denk dat ik het zo ga proberen. Oh ja, want uh, nou, de prijsuitreiking uh, is uh, voorbij. Dus, uh, nou ja, gaan we naar Rendel toe. Zullen ja. we dat doen? Zal ik hem anders nu gelijk even proberen? Nou, is ja, dat een idee? Oh, dat kunnen, we, kunnen we ook doen. doen. Ja, dan gaan we even proberen. We kunnen kijken of hij oh, live ja, in de... Ja, doe maar even kijken, hoor. even kijken hoe hij uh, op gaat nemen. 0-6, ben ik wel heel benieuwd, uh, 0-6. Oh. Ja, 10-10. Ja, <laughs> oh nee, dat is een ander nummer. Ja, hey. even kijken. Vijf, ja. <laughs> ja, luisteraars, je hoort het niet hè. Wat zei uh, dat Thomas? Dat is allemaal live radio hè? Ja, live radio. Oh, dan moet ik even de koptelefoon af. Ja, dan moet je even de knopjes indrukken. Ja. Ja, ja, ja, ja. ja. Ik, gaat zie over Ik zie nog niks. Ik zie Europa nog gaat weg. over. Ik zie nog niks. Ik zie nog niks. Nee, echt niet. Oh, <laughs> hij is nog steeds bezig. Oh, oké. Okay, okay, nice. be nou ja. Ben je nog bezig of nog niet? <laughs> echt... Uh, ja, dan bellen we je zo terug. Ja, ja kom Oké, okay, okay, Rendel. <laughs> Doei. Doei. Rendel is nog ja. steeds bij. Rendel is nog, ja. Uh, ja. Oh, ja, ja, hij is nou, zo, nou, zo druk. hadden we het gewoon hij kwart of vijf druk. moeten doen. He. Dat ja. hadden we ook eigenlijk afgesproken Ik kreeg ook zijn dus. vrouw aan de lijn. Oh, oké. Okay. Nou, ook gezellig. Zeker weten als ze we dadelijk uh, gaan we dus uh, naar zonder. Wat is stonden. dit? De kok met COCK? Nee, oh. dit is, uh, is dit alles van... Oh ja, doe maar. maar. Nou, Leuk om hem weer eens te draaien. Ook zo'n nederpop zeg maar. Beentje? Bent, bent, bent, jaren tachtig uh, in de Hans de Boy en uh, Annabelle tijd en dergelijke. Toen kwamen zij met hij, is dit alles? Ga zitten.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 Alleen niet waar Is dit alles Is dit alles mm, Is dit alles Wat er is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 De single van hoor uh, je en uh, Where is the Love. Nou ja, dat gaan we even aan uh, Fred uh, vragen. Van, uh, wat uh, zijn de liefdesverhalen van uh, jou, uh, Fred? Nou, de, de vakantie moet op beginnen. Dus, uh. <laughs> heb, je, heb je al vlinders in je buik of uh, dat nog nou, vakantie uh, niet? Ja, Vakantievlinders. Ja, het is wel tuinvlindertelling uh, dit weekend. Dat ja, is dat zo? Ja, uh, ja dat zeg uh, echt ja. waar. Ja, dus uh, is, uh, je kan gewoon de tuin in. Je moet even op uh, tuinvlindertelling.nl kijken... En dan kan je aangeven welke vlinders je allemaal ziet. staat ook in het, ja. uh, op de website genoemd en zo. Okay. Die witte vlinder met een uh, zwart kopje, ja, is uh, die, die vlinder. En, uh, en, en ik en, had een en, zwarte, had ik uh, gisteravond, uh, richting mijn huis. Ja, die heb ik ook gezien. Ja, ja, hè? ja die ja. vlog is bij jou ook ja. over uh, het. kwam u bij mij uh, uh, ja, terecht. Ik weet niet, zwarte, witte en, en, en altijd... dan uh, bekende dagpaalogen. Ja, uh, de, de, nou ja, rood, die, die de... heb ook heel die... vaak paarse. Die zie je het meest ja, paars, hè? Paars blinders. Ja, ja, echt waar? De, de, de, de, ja, de, ja, ja. Ja. Die vliegen er dwars doorheen. Hij, hij heeft weer paarsje vlinders. Nou ja, ja, ja oké. Okay. Ja, ik weet niet wat voor pilletjes. Dat is. Ja, ja. ja. Oké, okay, nou, we gaan het niet hebben over pillen, maar wel over jouw... Uh, nou het heeft ook een klein beetje met pillen te maken. Jouw programma natuurlijk. Oh, uh, entertainment for you, uh, Fred. Ja. Want... Uh, zo, wat is dat? <laughs> een motortje. Een motortje. <laughs> nou, hij is er. Uh, ja, hij is er. Fred is er weer. Wat ga je straks allemaal doen na vijf uur, Fred? Uh, eigenlijk zou Bob Offenberg hier aanwezig zijn in de studio. Maar uh, ja, in verband met de binnengekomen boeking... Uh, ja, hebben we dat eventjes telefonisch moeten maken. Uh, we gaan bellen met Ron van Hoofd. En zijn nieuwe single uh, door jou. Peri dan gaan we eventjes bellen over zijn nieuwe single deze zomer... En Johannes Uiterwijk over zijn nieuwe single Zoet als de wijn. Oké, okay, dus uh, je hebt heel veel uh, telefoontjes uh, vandaag. Ja, ja, vandaag heel veel telefoontjes. Nou, wel gezellig. Ja, ja jongen, dat Bob uh, ja, even weg, wegkamer. Ja, dus, uh, normaal gesproken ja. heb je één of twee artiesten die live uh, in de studio komen, toch? Ja, ja, ja. ja. Een vraag, even niet. Maar Jawel goed. ook, wij zijn er. Ja, ja maar wij zijn ja. geen artiest, of wel? Oh. Nou, nou. nou, ik hoorde net wel wat leuks, Rob. Hij was maar een clown, hè? Ben Kramer? Ja. Nee, nee Fred, zat in de, je zat in de tuin toch? Toen zei je zo een Ja, wat ik, leuks. ik zat in de tuin ja, en. Ja, toen zei je. Toen zei is kleinste van uh, goede muziek. Goeie muziek? Ja, ik, ja dat, denk, was, nou, denk, dat nou, was van oma Rob. Is, van uh, oma Rob padje. was die muziek. Uh, ja, waarmee je, je programma maakt, word je mee besmet, hè? Ja, ja. Nee, maar zo zie je maar weer. Zo zie je maar weer dat het uh, best wel meevalt met mij, eigenlijk. Ja. <laughs> zo, dat zo, bedoel je qua leeftijd het, of ja, ja, Het is nee, ook dat je er zelf eigenlijk. om lacht, hoor. Ja, het niet om te lachen, hè. Ja, het is niet om te lachen, hè. Oké, okay, nou, uh, gezellig weer. We gaan ja. zo meteen uh, nog opbellen. Uh, we hadden het over liefde, hè? Hier is uh, Samuel Welten. Echte liefde is te koop. Ik zag je daar staan Voor de Club In het licht van de volle maan Je keek me lachend aan Je kwam dichterbij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 Even roddelen over Rendel. Daar had ik al drie keer had ik een plaat voor hem gedraaid die hij leuk vindt. Ah, dit zo lang En dan kwam hij, man. hij steeds maar niet in de uitzending. Ja. <laughs> dan komt hij uiteindelijk in de uitzending. Hey, Rindel, hè. Rendel. Ja, dan, en dan krijg je in één keer echt de liefde eens te kopen. Ja, te horen. ja, ja lekker weer dan. En nou, uh, <laughs> ik ben al wel klaar, meisje. Ik... Ja, dat dacht ik al. Hey, goedemiddag, Rendel. Dag, Rendel. Ja, goedemiddag. wij vinden het altijd zo leuk om uh, op zolder uh, te zijn. En jij helemaal natuurlijk, want uh, dit weekend een mooie evenement, uh, daar met ook uh, jouw raceklasse, de ITCC. En daar ja. hebben we het over uh, ja, op het circuit de super uh, Supercar uh... Madness. Supercar Madness. Ja, ja, dat is hem. Zolder te lamen, jongens, het mooie circuit van Zolder te lamen waar we zitten. En, uh, ja, prachtig evenement, heel veel raceklassen, voornamelijk heel veel uit Nederland. Uh, dus ja, je, je kan eigenlijk wel zeggen dat het hier een beetje een Nederlands feestje is. Hé, hey, Rendel. Aan het begin ja. van de uitzending had ik een vraag. Weet jij dat toevallig? Uh, antwoord daarop. Waar komt de naam ja. Zolder vandaan? Uh, nou ja, ik weet niet of ze hier vroeger een heel groot huis met een Zolder hebben gehad. Maar ik ja, dus. <laughs> Oké. Okay. Nee, nee. Ja, dat was nou ja. Uh, ons vermoeden ook al, hoor. Ja, dus die uh, idee hadden wij al. Ja. Nou ja, je hebt hier door, door het dorpje natuurlijk uh, Zolder Heusden. En Zolder te lamen, Dus het zal daar wel vandaan komen, denk ik. Hm. Dat, dat zit en, wel in. Ja, absoluut. Ja. Goed, jij met ja, okay. de ITCC en je stond net op het podium en een paar mooie prijzen uitgereikt. En dat uh, was waarschijnlijk voor uh, de 90s uh, racecar uh, challenge, klopt dat? Nee, dat was voor oh. de longtime car challenge en de sports racecar challenge. Allemaal uh, zeg maar sportscars. Uh, die hebben ook een wedstrijd week de Weekend uh, hier bij mij. En uh, daar hebben we prijzen. En we hebben alle klassen net een prijsje gegeven. Want morgen, weet ik het al, bij de laatste wedstrijd is iedereen richting huis. En dan zit ik met een heleboel prijzen. Dus ik heb ze nu al vast tegengegeven. Oh, oké. Okay. Okay. Nog voordat er om uh, gereisd moet worden. Of uh, moet dat? Morgen, ja, er moet, ja, er moet morgen nog gereisd worden. We hebben morgen race 3 van uh, beide series. Dus uh, we willen er twee op zitten. En uh, morgen hebben we race 3. Maar ik weet gewoon, we hebben hier jongens, we hebben hier mensen uit Zweden, uit Schotland. ...uit Engeland, uit Spanje zelfs... ...ja, die willen ze wel mogelijk naar huis. Ja, dat is op zich ook logisch natuurlijk. Ja. En het probleem is, mijn prijsuitreiking duren gemiddeld een uur... ...dus ze moet even ervoor gaan zitten. Nou ja, wij hadden jou om een kwart over vier in de uitzending geplet... Ja. ...zoals je weet, en, dan, en toen was je al met de prijsuitreiking bezig... ...en we, en we zitten nu even voor vijf, Thomas... En we hebben hem eindelijk aan de telefoon. Dus dat uurtje op het podium, dat klopt wel, denk ik. Ja, dat klopt meestal wel. Dus uh, hey. we hebben een groot feestje hier dan. Dat is helemaal mooi. Nou, maar we gaan heel snel over naar de Formule 1. Want uh, ja, er ja, is wel het een en ander ja. gebeurd bij uh, Rendon natuurlijk. Uh, ja, Rendon wist al waar ja. we het over wilden hebben. Over ja, uh, Christian ja. Horner. <laughs> oh, zo oh, is oh, Christian Horner die zomaar uh, zijn eigen medewerkers mocht gaan uh, zeggen... dat hij niet meer voor het team werkt. Ja. ja. Dat hij uh, eruit ge gebolsoerd is. Uitgebolsoerd. Ah, en dat is... Het is uh, ja... Ik moet zeggen, uh, voor mij heel erg onverwacht. Uh, en ik vind het eigenlijk ook aan de andere kant ook niet zo heel erg. Hoe je Hoewel je weet natuurlijk niet wat daar achter de schermen gebeurt. Hoeveel strijd er is. Hè? Ook daar vorig jaar met dat uh, hele MeToo-onderzoek, uh, wat hij had natuurlijk. Uh, nou, jongens, het is heel simpel. Het is niet goed voor het team, uh, de, de, de hele kop. En vergeet je niet, met Christian Horner gaan ook nog een heleboel andere medewerkers te laan uit, hè, die heel naar, naast, uh, naast hem stonden. Dus uh, ja, er is daar heel wat aan de hand in dat team. En uh, ja jongens, ik heb je een nieuwe weg. Uh, er zijn natuurlijk al meer weg. Uh, niet, niet goed, absoluut niet goed. Nee, want je hebt eigenlijk uh, drie kampen. Hè. Het Oostenrijkse kamp van Red Bull dan uh, uit, ja. zeg maar, het Thaise kamp en het Engelse kamp. Ja, zo moet je het eigenlijk een beetje zien. En, uh, dus... Ja, het is wel, ze zeggen, wel eens maar een rokische vuur. Nou, dit, dit team staat behoorlijk in de fik, hoor, kan ik je vertellen. Zeker, en uh, ja, ik heb daar wel mijn ideeën over, althans hoe, uh, hoe ik dat zie met uh, Christian Hoorn. Ja, uh, het gaat niet lekker, iemand moet uh, de, de schuld ervan krijgen. En uh, Hij is een beetje van de oude garders, zeg maar, hè? Uh, niet ja. meer kneepbaar, omdat hij al vanaf het begin erbij zit. Dus ja, dus, ja dan dan je wil je dat wil je op een gegeven ge moment kwijt natuurlijk. Ik niet, Red Bull is uh, zo, gro uh, zo groot geworden door hem. Hè. Toen hij kwam, was Red Bull helemaal niks. En uh, Red Bull met hem hebben ze toch in principe met vier kampioenschappen... met uh, max vier kampioenschappen binnengehaald. Ah, dan ben je bij mij niet de pannenkoek, hoor. Maar, uh, dat denk ik niet. Nee, maar dat is uh, ook niet zo. Dus, laat uh... uh, dus, uh, uh, ik, uh, ik zo zeggen. Als ik vrij was, had ik al een telefoontje gepleegd. Ja, oh, ja. ja nee, ik zag op uh, Facebook zag ik al een foto uh, langskomen met... Uh, met Max en uh, Hamilton en, uh, en uh, Christian Horner in Ferrari-pak, uh, zeg ja, maar. Ja, ja dat, zou, dat zou ik wel een hele mooie combinatie vinden. En krijgen we Kunter uh, Steiner terug naar Red Bull? Ja, dat gaat wel. Ja, <laughs> ja, ja, ja, ja, misschien wel. Oh ja, halen we die weer uit de kast. Uh, ja. Nou, weet je, het, het is, ik vind het een beetje jammer. En aan de andere kant moet ik wel zeggen, uh, je zag het ook wel een beetje aankomen. Het, het rommelt daar natuurlijk al een jaar. En op een gegeven moment, ja, dat kan ook zeg maar een, een horner dat gewoon niet meer volhouden. En uh, ja, we dus zit natuurlijk, na de dood van de grote baas, is er natuurlijk ja, heel veel gebeurd binnen Red Bull. Toen ging het, het fout, ja. En, ja, en weet je, en er zijn, uiteindelijk zijn daar natuurlijk hele, hele wisselingen ook aan de wacht gekomen. Dus ja, ik moet eerlijk zeggen... Misschien zou de zagen misschien aankomen. Voor mij was hij wel totaal onverwacht. En als ik de toespraak heb gehoord van Christian, voor hem ook. Nee. Ja, ja, en uh, ik vind het onterecht. Maar goed, dat. Uh... Ja, ja. Dat uh, ja. is het heel goed. Hè? Moet ik wel eens zeggen dat de nieuwe, de nieuwe man, uh, me, me, me kies is dat. Uh, ja, dat, dat is zo'n uh, aardige vent ook, volgens mij. Ja, uh, maar of hij geschikt is om dit team uit de dialoog te halen, dat denk ik niet. Nee, maar hij mag het proberen. Nog een half seizoenetje, iets minder. En dan, ja, voor volgend jaar. Maar ik vind het ook wel een beetje het verbloemen van Red Bull... dat ze gewoon een vreselijk slechte auto gebouwd hebben, klaar. Dus je kan wel zeggen van, joh, Christian Hoort is de schuld van alles. Nee, jongens, daar binnen de ontwerpafdeling is de grote puinhoop. Uh, zorg eens even dat al die tekentafels gewoon weer even recht komen te staan. En maak een goede auto waar zo Max, maar ook de andere rijders, hè, gewoon echt goed in kunnen rijden. En Max ook weer een beetje relaxed kan rijden. Maar Red Boel heeft het gewoon niet goed voor elkaar. Nee, helemaal niet. Ja, totaal niet. En, en eigenlijk, als je gaat kijken, zonder Max waren zij denk ik gewoon het 6e team, 6, 7e team op dat. Ja, nou, zeker weten. En wat ik zag. Dat, die uh, tweede rijders die hadden pas 11 punten of zo dit jaar bij elkaar gescoord. Ja. En, uh, en Max is eentje meer dan 200. Ja, dus, uh, ja, okay. dus al die tweede rijders <laughs> iets van 11 punten en Max meer dan 200. Ja, dat is dat, toch niet normaal? Dat is niet normaal, maar dat is Max hè. Ja. Uh, heel simpel, uh, jongens, stop uh, Max in de Mercedes, stop Max in een McLaren. Iedereen zegt, oh, dat is niet zo. Nou jongens, dan krijgen we weer zo'n heel saai seizoen. <laughs> klaar. Ja, zeker weten. <laughs> dus, dus, dus, dus, klaar. En nu hebben we natuurlijk weer een leuk seizoen. Want uh, die twee in elkaar rijden, die gaan elkaar echt helemaal niks meer toegeven. Nee, dus, nee, uh, nee. Spannend. Ja, dus, en, en, kijk, daar gaat het uiteindelijk om. Die twee gaan het kampioenschap maken. Uh, de rest heeft geen kans meer. Nou, uh, hey, laat die twee even lekker uitvechten. <laughs> klaar. Z zeker weten. Nou, Rendel, we moeten het hierbij laten. Ja. Want we hebben nog uh, anderhalf minuut tot aan het nieuws. Dank je wel, hè. Dankjewel ja, ja. Randolph volgende week ben ik weer helemaal voor jullie voor de bedijke. Oh, ja. top. oké okay, toppie. Okay. To tot Allee. dan en wij sluit af. Bedankt Geef voor het luisteren. Fun. Dag you nog. Know they, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that's grumble. Give a whistle.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 You must throw his fist curtain with a bang foot clap about your scene give the audience a queen enjoy it it's your last chance and here dit is zfm hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken Dit is zfm zfm zfm met het nieuws van 5 uur